Dit is Jongetje Kemaan met het NOS Journaal. Het kabinet geeft bijna 60 miljoen euro voor noodhulp aan Jemen, Syrië en Irak. Het is bedoeld voor de opvang van vluchtelingen in de regio zodat ze niet doorreizen naar Europa. Het geld komt uit een pot van 570 miljoen euro die het kabinet vorig jaar heeft ingesteld voor structurele noodhulp in de wereld. Op de Middellandse Zee zijn voor de kust van Libië veel doden gevallen... bij het kapseizen van een boot met migranten. De boot had zeker 400 opvarenden uit onder meer het zuiden van Afrika, Syrië en Bangladesh. Voor het lot van ongeveer de helft wordt gevreesd. De Libische kustwacht zegt zo'n 200 mensen te hebben gered. Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen... in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensen-smokkelaars. Wie recht heeft op asiel, moet veilig en legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Nu haalt de VN ook al vluchtelingen op, maar dat moet volgens de eurocommissaris op veel grotere schaal gebeuren. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen half jaar opnieuw gestegen, meldt het CBS. Het zijn er nu 447.000, een stijging van 13.000. Vorig jaar kwamen er in dezelfde periode 16.000 mensen bij. Het aantal 45-plussers met een bijstandsuitkering groeit het sterkst. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemt het akkoord dat deze week met Zuid-Korea is gesloten een keerpunt. Volgens hem is de gezamenlijke verklaring een cruciale mijlpaal voor het bezweren van de directe militaire spanningen die de afgelopen tijd waren opgelopen. Na diplomatieke overleg hebben beide landen toezeggingen gedaan die de spanningen moeten verminderen. Op de WK Judo in Astana heeft Guillaume Elmond zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij won in de klasse tot 90 kilogram van de Israëliër Kochman. Elmond is de eerste van zes Nederlanders die vandaag op de mat verschijnen. Het weer vandaag vanuit het westen opklaringen. Periode met zon en kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam ligt rommel op de weg en bij Breukelen staat daarom 3 kilometer file. Op de A7 Horen-Zaandam, 9 kilometer file tussen Purmerend en Zaandam door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A8 Amsterdam is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Morgen, U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb twee uh, uurtjes met heerlijke jazzmuziek voor u. We zijn begonnen met um, een uh, dubbel cd... Uh, van het Buddy DeFranco Quartet en het Louis Hayes Quintet. Het zijn eigenlijk twee LP's die samengevat zijn op één cd... die in, in 1997 is uitgebracht. De nummers zijn oorspronkelijk natuurlijk van veel eerder... Louis Hayes is in um, 1960 eigenlijk uh, groot geworden... samen met het Cannonball Adderley Quintet. En is later een, uh, als leider zelf verder gegaan. En op uh, dit nummer hoorde u hem samen met Ned Adderley op cornet... Yusuf Latif op de Noorsax, Barry Harris op piano... Sam Jones op bas en natuurlijk Louis Hayes op drums. Het nummer heet I Need You. We gaan verder met een uh, nummer van Gideon van Gelder... De Nederlander die in uh, New York uh, groot aan het worden is... heeft in 2014 een, uh, een album uitgebracht, dat heet Lighthouse. En daarvan ga ik het nummer draaien, Moonstone. In 1993 uh, had Oscar Peterson een, uh, een hartaanval. Een jaar daarna kwam hij uh, fantastisch terug... en nam hij het album op side-by-side... Side, samen met de violist Isaac Perlman. En van dit uh, album draaide ik Stormy Weather. We gaan verder met een, uh, met een bekende. Dexter Gordon, A Swinging Affair, zo heet het album, uit 1962. U gaat luisteren naar het, uh, naar het nummer uh, Don't Explain... Waar u natuurlijk Dexter Gordon op sax hoort, Sonny Clark op piano, Butch Warren op bas en Billy Higgins op drums. Don't Explain van Dexter Gordon. Dat was Dexter Gordon. We gaan verder met uh, Ruben Wilson. Ruben Wilson is een uh, organist die eigenlijk al 40 jaar geleden begon is te spelen in uh, Los Angeles op een Hammond B3-orgel. Had daar regelmatig zijn optredens en uh, verhuisde toen naar New York. Ging daarin samenwerken met, uh, met grote artiesten zoals uh, Grant Green, Roy Haynes en Willis Jackson... Hij heeft een uh, aantal eigen albums gemaakt en van een van deze albums, Organ Blues uit 2002, ga ik het nummer draaien Willow Weep For Me. Naast Ruben Wilson op uh, Orgel hoort u Gant Green Jr. op gitaar, Melvin Butler op de Noorsax en Bernard Purdy op drums. Dat waren de mooie klanken van Ruben Wilson. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Jack de Jonet. Jack de Jonet is een Amerikaanse jazz-drummer, pianist en componist. Hij werd eigenlijk voor het eerst bekend in de jaren 60 toen hij met de band van Charles Lloyd begon te spelen. Daar in deze band speelde ook Keith Jarrett. Nou, Keith Jarrett is natuurlijk een hele andere kant op gegaan. En vanaf 1968 is um, Jack de Jonet uh, uh, mee gaan doen in de band van Miles Davis. Ook in 1968 is hij zijn eigen solo-carrière begonnen. En daarin heeft hij vele albums gemaakt. Ik heb uh, een album klaarstaan, dat is uh, vrij recent, uit 2012. En op dit album speelt hij samen met een keur aan artiesten. En ik noem er even een paar op. Esperanza Spalding, Bruce Hornsby, Bobby McFerrin en Jason Moran. Ik ga het nummer draaien, dat heet Indigo Dreamscapes van Jack de Jonet. Jack de Jonet met Indigo Dreamscapes van het album Sound Travels uit 2012. We gaan verder met een artiest die ik in begin juli op het Noord-Sea Jazz Festival heb gehoord. Omar Avital. Hij komt uit Israël, woont en uh, werkt in New York. En wat mij betreft een van de hoogtepunten van het Noord-Sea Jazz Festival... in ieder geval van de zondag waar ik zelf geweest ben. Over jazzfestival's gesproken. We hebben natuurlijk net in Zandvoort een, een, uh, ja, een heerlijk jazzfestival achter de rug was leuk, goede muziek. Ik hoop dat we zo doorgaan. Ik was gisteren dan in Haarlem en dat viel eerlijk gezegd een beetje tegen. Eigenlijk maar één aardige band van Ron Helweg. En voor de rest was jazz eigenlijk ver te zoeken. En dat verbaasde me een beetje voor Haarlem, dat toch ook wel een naam heeft met een, uh, met een jazzfestival. Maar goed, genoeg over jazzfestivals. We gaan verder met de muziek. Uh, Omar Avital van zijn album uh, New Song gaan we het titelnummer draaien. Afitaal met nieuw song. We gaan verder met iets vocaals. Etta Jones. Etta Jones is een Amerikaanse jazzzangeres. Wordt vaak in de war gehaald met uh, Etta James, maar het is echt Etta Jones. Um, zij heeft uh, met veel artiesten samengespeeld en maar onder andere ruim 30 jaar samengewerkt met de tenorsaxofonist Houston Person. Is niet getrouwd met hem geweest, ook dat wordt uh, wordt vaak gesuggereerd, maar ze hebben muzikaal gewoon heel veel samengewerkt. U gaat luisteren naar het nummer Easy Living. Het komt van het album Something Nice uit 1961. Etta Jones. Etta Jones met Easy Living. U luistert naar CFM Jazz. Het eerste uur zit er bijna op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ben zo ik terug met nog veel meer uh, mooie muziek. Het is nu tijd om weer een uh, duikje in de geschiedenis te nemen. En het uh, eerste uur sluit ik af met Duke Ellington van de Blanton Webster Band. Uit 1939 ga ik nummer draaien, Raincheck. En na het nieuws van elf, we terug met Benny Goodman.